7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Premier Rutte tevreden over akkoord Griekenland. België verder met vorming regering. En executie Amerikaan op video vastgelegd.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 Het weer, vrij veel bewolking met aan de kusten af en toe wat zon. Vanmiddag geland in maart enkele buien. Er staat een matige noordwestenwind. Temperatuur van 18 graden in het noorden en westen tot 20 in het zuidoosten. Het weekend is buiig en winderig bij gemiddeld 17 graden.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. De aids-epidemie kan binnen veertig jaar worden gestopt. Dat kan, zegt aids-expert Joep de Lange. Om te beginnen in Zuidelijk Afrika... de hele bevolking van Zwaziland wordt getest op HIV. Wordt er zo meer over, eerst naar de grote doorbraak in Brussel. En daarmee lijkt de euro voorlopig gered. Gisteren besloten de 17-eurolanden in Brussel... tot een nieuwe lening voor Griekenland. En vooral wie daarvoor moet opdraaien. Onder lening van 109 miljard euro dragen de banken en andere private partijen 37 miljard bij. En de rest komt van de Europese Unie en het IMF. Correspondent Joris van Poffel in Brussel. Joris, hoe was het gevoel gisteren eh, daar bij en rond de vergaderzaal? Een gevoel van triomf? Nou, ze waren wel blij dat ze er zijn uitgekomen natuurlijk. Na een wekige ruzie, eindelijk één Europese lijn over Griekenland. Opluchting, al zei premier Mark Rutte natuurlijk terecht... dat je nauwelijks opgelucht kunt zijn... als je miljarden gaat uitlenen aan een land dat zwaar in de problemen zit. De Duitse bondskanselier Merkel, die was ook blij... en ook vooral trots dat onder haar aanvoering de euro voorlopig gered is. Europa kan de uitdaging aan, zei ze, en Europa heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. De euro-staten hebben heute gezeigt. dat we deze herausforderung gewachsen We zijn handlungsfähig. We zeigen verantwoording voor Europa, voor onze gemeinsame Währung. En ik ben heute zuversichtlich dat we dat schaffen kunnen. Ze is overtuigd dat ze, het, uh, zullen, dat ze erin zullen slagen. Wat hebben ze nog meer besloten? Want Het gaat om een bedrag van 109 uh, miljoen, miljard. Begrijpen wij? Uh, wat is de concrete deal? Wat zijn de details? Nou, er zijn twee grote dingen besloten eigenlijk. Ten eerste krijgt, krijgt Griekenland weer een noodlening van bijna 110 miljard euro, zoals je zei. Uh, Zo'n bedrag hebben ze vorig jaar ook al gehad en krijgen ze nu nog een keer. En daarmee zouden de Grieken voldoende ademruimte moeten hebben om nu echt te gaan herstructureren. Zijn ze niet meer afhankelijk van de financiële markten om geld te lenen. Uh, de bestaande lening van Griekenland, daarvan wordt de rente gehalveerd en de looptijd wordt verdubbeld, krijgen ze ook extra ademruimte wordt het toch makkelijker voor uh, Athene. Daarnaast, het gaat niet alleen over Griekenland. Uh, Ierland en Portugal, twee andere landen die noodkredieten uit Europa hebben gekregen... die gaan ook minder rente betalen en die krijgen ook een langere... Uh, looptijd, die leningen. en, en Daarnaast, uh, tot slot, is het in de toekomst allemaal wat makkelijker... en eenvoudiger te maken om, om dit soort brandjes uh, branden te blussen in Europa... wordt dat enorme Europese noodfonds, uh, wat in, uh, in Luxemburg staat... 750 miljard euro zit daarin. Dat wordt uh, omgebouwd, zodat het uh, sneller en flexibeler inzetbaar is. Dat, dat gaat nu allemaal heel traag. In de toekomst kunnen daar niet alleen landen mee gered worden, maar ook banken... En de hoop is dat daardoor zo'n zo eurocrisis minder snel verspreidt... van het ene land naar het andere, van de ene bank naar de andere in Europa. Ja, maar die banken moeten daarvoor wel iets doen. Die moeten namelijk meebetalen, ook dat is besloten. En hebben daarmee Duitsland en Nederland hun zin gekregen? Ja, zeker. zeker. Uh, Nederland wilde, net zoals Duitsland... dat die banken gaan meebetalen aan dat nieuwe Griekse vangnet. Uh, dat gaat gebeuren, voor meer geld dan verwacht zelfs. 50 miljard euro gaan de banken, uh, uh, gaan de banken uh, uh, betalen. Uh, lenen aan Griekenland en, en omzetten van leningen... Voor, voor het totale bedrag van 50 miljard. Um, dat is een groot bedrag. Een hele reeks banken heeft ook die toezeggingen echt gedaan. Het is op vrijwillige basis, maar er zijn wel harde afspraken over gemaakt. Europese banken... Banken van buiten Europa in Nederland trekt ING de knip en dat kost ze ook al snel eh, tientallen miljoenen euro's. De redenering is natuurlijk. Dat vangnet het is voor de Grieken, maar vooral ook de Europese banken, die hebben er veel aan. Dus die moeten gaan meebetalen. Al moet ook gezegd worden dat het grootste deel van het geld van die noodlening aan Griekenland... komt gewoon van belastingbetalers in Europa. Hm. Maar heeft Rutte gezegd, het pakket is zo solide dat Griekenland uh, uiteindelijk weer op eigen benen kan staan. Is dat zo? Is dit voor, voor Griekenland um, de ideale oplossing? Nou ja, de ideale oplossing, dat is, dat is het ook niet, want ze moeten nog steeds uh, heel veel gaan doen. Uh, de Griekse premier Papandreou, die zei dat het eigenlijk een soort Marshallplan is voor Griekenland. Die was Europa erg dankbaar gisteren, kwam ook apart nog voor een persconferentie uh, naar buiten. Stond naast Van Rompuy, de Europese president, om uh, te zeggen dat het Griekse volk dit echt Enorm waardeert natuurlijk. Uh, tegelijkertijd is hij zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Want hij moet Griekenland gaan verbouwen, nog meer gaan hervormen. Uh, veel meer en sneller uh, dingen in de gang gaan zetten dan hij tot nu toe heeft gedaan. En dat zal ongetwijfeld nog meer protesten uitlokken natuurlijk bij, bij de gewone Grieken. Meer privatiseringen, lagere uitkeringen, hogere belastingen. Uh, de Grieken die krijgen die nieuwe lening niet voor niks. Maar goed, Griekenland is natuurlijk een uitzonderingsgeval. Dus veruit staat die er het slechtst voor. Maar we hebben ook nog Ierland, we hebben Portugal. We hebben in mindere mate Italië en Spanje. Zitten ze nou binnenkort weer te vergaderen? Of zijn ze nu voorlopig klaar? Nou, niemand die nog iets durft te garanderen hier eigenlijk. Het is de bedoeling dat die nieuwe lening voor Griekenland... wel echt een, een noodstop is voor die eurocrisis. Dat die niet verder uitdijt naar andere landen. Maar ja... Dat werd vorig jaar ook gezegd bij de eerste lening aan Griekenland. Dat dit zo'n groot bedrag was dat er de euro nooit meer in de problemen zou komen. Nou, ja, Je hebt gezien wat er daarna allemaal omviel. Uh, Frankrijk en Duitsland die, die willen wel doorpakken. Die hebben nu uh, de smaak te pakken. Uh, over een paar weken komen die met voorstellen om een, voor een structurele oplossing. Om uh, economisch en financieel het in Europa veel beter en strenger te gaan regelen. Om te zorgen dat het in de toekomst niet meer zo misgaat. Meer coördinatie, meer macht voor Brussel. Ja, volgens die twee landen, Frankrijk en Duitsland... de landen die het toch echt bepalen in Europa... is dat nou de enige uitweg voor de eurocrisis. Joris van Poppel in Brussel. Ja, en dan is het zaak om uh, dit akkoord goed te verkopen in het eigen huis. In het eigen thuisland. Een van de landen die lang de poot stijf heeft gehouden... in de onderhandelingen was... Nederland. Volgens premier Rutte is er een goed pakket afgesproken. De financiële markten kunnen weer op de euro vertrouwen, zo zei hij na afloop in Brussel. Zeer tevreden bij zo'n ingewikkeld probleem is niet helemaal mijn omschrijving... maar ik denk wel dat Nederland uh, belangrijke resultaten heeft geboekt... ook met wij wensen uit deze top te halen. Dat is dat de private sector uh, fors gaat meedoen, banken en verzekeraars. Dat er een heel grondig pakket nu ligt uh, om echt te voorkomen... dat die ellende van Griekenland overslaat naar andere landen. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wat wij wilden. Waarom is het nou zo belangrijk voor Nederland, maar ook voor Duitsland... dat de particuliere sector mee betaalt? Omdat anders uh, dit soort problemen volledig betaald worden en opgelost worden door u en mijn portemonnee. Is nu vandaag Griekenland gered of is de euro gered? Ja, u, u, u kent me wat langer. Ik ben niet zo van die grote statements. Uh, redding, reddingsacties. Wat vandaag moest gebeuren was voorkomen... dat het probleem Griekenland zou overslaan uh, op andere landen. Ik denk dat we alle maatregelen hebben genomen om dat te voorkomen... en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat Griekenland zelf... Uh, in staat is uh, uiteindelijk weer naar de markt te gaan... en zelf weer normaal daar te gaan lenen, uh, zoals Nederland het ook doet. Maar nou is dat al een paar keer eerder beloofd, hè? dat het allemaal geregeld zou zijn. En iedere keer moeten er weer nieuwe acties uh, op gang komen uit Brussel. Ja, nou, dit is nu, dit is nu de tweede keer op Griekenland. En dat, daar, daar baal ik natuurlijk ook stevig van dat het nodig is. Maar ja, dat, dat is onvermijdelijk, want je zit hier met een ongelooflijk complex probleem. Het vorige programma is ook niet weggegooid. Het vorige programma loopt gewoon. Alleen inmiddels is gebleken dat er meer nodig was. Nou, Dat was niet te voorzien bij het vorige programma. En wij denken nu dat dit programma zoveel omvattend is en ook zoveel schuldsanering in zich draagt, dat het hierbij zou kunnen blijven. Dus de financiële markten die zijn morgen helemaal gerustgesteld. De koersen knallen weer omhoog. Hola dieet, het is feest. Ik, ik ga niet over de financiële markten. Wat ik moet doen vanuit mijn rol is ervoor zorgen dat je alles wat de politiek kan doen... wat, wat deze regeringsleiders kunnen doen, uh, organiseert... Uh, om ervoor te zorgen dat uw en mijn belangen als belastingbetaler... als pensioengerechtigde als paarder, als iemand met een baan... dat die zo goed mogelijk uh, gezekerd zijn. Ja, Maar een van uw doelen was het geruststellen... het weer op, op, tot kalm te brengen van die financiële markten. Ja, mijn sterke indruk is dat hier een pakket ligt... Uh, waarvan de financiële markten zullen zeggen... ja, uh, ze nemen hun verantwoordelijkheid... en ook de private sector neemt ze verantwoordelijkheid, Dat verantwoordelijkheid... Maar ja, dat, dat moeten we altijd afwachten natuurlijk. Maar dat is wel mijn verwachting. Maar garanties tot de voordeur? Ja, uh, luister, uh, ik, ik, ik kan geen onvoorziene omstandigheden hierin verdisconteren. Maar deze programma's uh, zijn nu zoveel omvattend. En en ook zoveel techniek en er zit zoveel denkkracht in. En ze zijn ook van een omvang dat het voldoende moet zijn. Hoeveel kost het ons? Ja, dat kun je niet zeggen, omdat het, uh, het gaat om garantiestellingen en leningen. En je gaat ervan uit dat de Grieken dat terugbetalen. Daar zijn die pakketten ook op ingericht. Dat ze uiteindelijk in staat zijn om dat weer uh, aan ons terug te betalen. Is hier vandaag een belangrijk akkoord gesloten, zegt u. Is dat nou eigenlijk al gisteravond begonnen in Berlijn... bij het onderontje van uh, bondskanselier Merkel en president Sarkozy? Is het daar in de grondverf gezet en hier... Afgelakt, of moest er hier nog veel meer gebeuren? Nee, het is zeker gisteren de grondverf gezet. En we waren er ook als Nederland natuurlijk bij betrokken de afgelopen dagen. En, en ja, het is gewoon ontzettend belangrijk in Europa. Dat zie je ook hier weer, dat die Frans-Duitse as goed functioneert. En waar Nederland kan bijdragen aan het functioneren van die as doen we dat graag. Als dat in ons belang is. Is Geert Wilders nou net zo tevreden als u denkt met dit akkoord? Ja, bij Geert Wilders weet ik dat wij met hem geen afspraken hebben over alles buiten Vlaanderen en Israël. Want daar stopt de buitenlandse politiek, zoals u weet, voor de PVV. Nou, Vlaanderen ligt trouwens in Europa, dus daar zal hij blij zijn. Verder weet ik het niet, dat moet ik aan Geert Wilders vragen. Ik denk dat iedere verantwoordelijke politicus zal redeneren dat het van belang is dat we deze problemen nu gewoon tackelen als Europa. Premier Mark Rutte gisteravond in Brussel. Hij was in gesprek met verslaggever Wilco Boom meer over de, uh, het akkoord. En de Eurotop van gisteravond vindt u op onze website nos.nl. .no. Jozef Mengele, oorlogsmisdadiger. De engel des doods. Dagboeken van zijn hand zijn geveild. Daarin staan gedichten en politieke denkbeelden. Ik hoort daar straks meer over. Verkeersinformatie is er eigenlijk niet. Er staan geen files. U kunt overal doorrijden. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7. Een bijzonder aidsbestrijdingsprogramma in zuidelijk Afrika. Want de gehele bevolking van Swaziland, en dat zijn ruim 1 miljoen inwoners, wordt getest op HIV. Iedereen die het virus bij zich draagt, krijgt vervolgens aidsremmers... om te voorkomen dat hij of zij anderen besmet. Het project is een samenwerking tussen de Nederlandse organisatie Stop Aids Now... het Bill Clinton Fonds en de regering van Zwaziland. Over dit bijzondere project praten we met aids-expert Joep de Lange. Gisteravond teruggekeerd van de jaarlijkse grote Aids-conferentie in Rome. Meneer Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat al eens eerder gebeurd? Dat um, op deze manier een heel land, de uh, bevolking van een heel land wordt getest en vervolgens eetschremmers um, krijgt? Nee, dat is nog niet gebeurd. Uh, dat wordt wel al een aantal jaren gepropageerd. Op grond, in eerste instantie, uh, ja, gewoon op grond van uh, het feit dat mensen die hefremmers goed slikken, dat die nauwelijks het virus kunnen overdragen. En op grond van modellering. Uh, dat je dan binnen, er zijn iets optimistisch als je naar het persbericht kijkt, maar je kunt inderdaad binnen een jaar of veertig, kun je de epidemie dan terugbrengen als dat allemaal goed zou gaan tot, tot ongeveer 1% van de bevolking. Een land als Swaziland heeft een enorme hoge heeft, uh, heeft besmettingspercentage, 28% ongeveer. En ja, de huidige preventie heeft blijkbaar niet zo goed gewerkt. Mm -hmm. Dus, dus op deze manier, zo rigoureus, want dat is het in feite wel, dat is eigenlijk, zegt u, de enige manier om het te stoppen? Nou, het is in ieder geval een, een manier die, die, die het proberen waard is. En, en, en zeker zal bijdragen aan het, aan het stoppen. Die modellen zijn natuurlijk heel optimistisch. Het is overigens niet zo dat de hele bevolking getest wordt, maar de hele volwassen bevolking. Dus, dus mensen vanaf 15 jaar worden, worden ieder jaar getest. En uh, inderdaad wordt ze dan hiv remmers aangeboden. Dan heb je natuurlijk altijd het probleem dat niet iedereen dan die hiv remmers wil slikken. Mm -hmm. En je kunt mensen niet dwingen om hefremmers te slikken. Je krijgt ook het probleem dat mensen op een gegeven moment weer ophouden met slikken. Als ze er geen zin meer in hebben. Dus het, het, het is een van de, van, van de heel veelbelovende manieren om die epidemie in te dammen. Uh, maar, maar we zullen ook andere dingen moeten blijven doen. Uh, meneer Lange, uh, Swaziland nog even. U zegt al het hoogste aantal HIV-besmettingen ter wereld. Is juist daarom voor dit land gekozen? Nou, of? ik denk dat. Ik, ik weet het niet 100% zeker waarom ze voor dit land gekozen maar wij hebben. Maar een aantal dingen speelt natuurlijk mee. Het is niet een heel groot land. Nee, het is, overzichtelijk uh, u zo. Zei, zei, het is overzichtig. Het is een land wat eigenlijk al een, een redelijk goed behandeld behandelprogramma heeft. Uh, meer dan 50% van de mensen die hiv remmers nodig hebben. volgens de huidige richtlijnen in Swaziland, krijgen ze al. Dus het, het is te overzien en, en het, is, het is een proof of concept, hè, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, dus je, je, je moet ergens beginnen en dan is het altijd fijn als je dat in een overzichtelijke setting kunt ja. doen. Ja. Nou, heeft u ook al wat uh, haken en ogen aangekaart. Uh, uh, bijvoorbeeld dat mensen dan uh, ja, die pillen niet voldoende blijven slikken. Maar hoe zit dat eigenlijk met het idee uh, of het gedrag, het seksuele gedrag van mensen? Want het kan zijn uh, dat de inwoners van de Zwaziland denken, nou. Dat is mooi, Hoeveel ja, het te maar krijgen. ja, kijk, dat, we kunnen daar heel moeilijk over gaan doen. Dat wordt altijd gezegd, maar dat doen ze nu ook al. Anders zijn niet voor niks zoveel heefbesmettingen. En, en blijkbaar werkt de huidige preventie niet afdoende. En, en nogmaals, kijk, als ze goed die heefvrijheid slikken. Dan, dan kunnen ze zoveel seks hebben als ze willen. dan is de kans dat ze gaan overdragen, is, is buitengemeen klein. Uh, dus als je alle, alle moralistische dingen opzij zet... Mm -hmm. dan denk ik dat dit wel degelijk iets, iets is wat moet gebeuren. U zegt het al, uh, verstrekken. Dan moet je er ook pro proberen op toe te zien dat ze het inderdaad gaan slikken. Al ja. met al met Lijkt het ingewikkeld. Wie gaat dat uitvoeren? Ja, dat is ingewikkeld. Het is een samenwerkingsverband, zoals gezegd. Dus dat is natuurlijk ook waar misschien wel enige aarzeling bestaat. Gaat, gaat, gaat het lukken? Zijn die spelers sterk genoeg ter plekke? En ze werken samen met de overheid... Maar nogmaals, het is, een, het is een setting waarin een en ander te overzien is. Ja. Het wordt heel erg gepropageerd om dit ook in Zuid-Afrika te doen. Maar daar heb je meteen met 6 miljoen, nu al 6 miljoen besmette mensen te maken. Ja. Met een veel grotere bevolking. Het is ook een beetje een proefproject. Ja, het is, het is echt een, zo, zo moet u het zien. Het is een proefproject. En deels gefinancierd met Nederlands geld. Ja. Nou, dat is mooi. Meneer Lange, hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank. Goedemorgen. Dag. Dan naar Schiphol, want daar is het de drukste dag. Voor het jaar. Op de luchthaven worden vandaag ruim 170.000 reizigers verwacht. Matthijs Holtrop uh, is inmiddels op Schiphol. Matthijs, um, ja, dat zijn mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. Er komen ook nog de afhalers en de uitzwaaiers bij. Merk jij nu al iets van, uh, van al die drukte? Ik sta in de vertrekhal. En daar is het inderdaad als een bijenkorf waar iedereen op zoek is naar de honing. En die honing is dan de incheckbalie. Uh, waar iedereen uh, zijn ticket in moet voeren. Zoveel mensen, dat kan een vliegveld normaal gesproken niet aan. En daarom extra maatregelen, extra personeel, beveiligers, mensen van de KLM die uh, de reizigers de weg wijzen. Maar ook het trompettenkorps van de marechaussee die die mensen gaat vermaken. Want het moet natuurlijk wel gezellig blijven. Want als je zoveel drukte hebt, dan kan er wel eens wat vertraging, wat irritaties ontstaan. Dan krijg je wel eens last van natuurlijk. En daarom ook vrolijkheid. Naast mij staat Yvonne, die is in gesprek met een paar reizigers en zij heeft een cadeautje al verteld. Of opsturen naar opa en oma als je dat leuk ja. vindt. Ze gaat een levende aanzichtkaart gaan ja? ze maken. Oh, die wonen Curaçao. Dan neem je hem mee voor opa en oma naar Curaçao toe. Ja, dat vind ik ik meteen een leuke souvenir uit Nederland. Zullen we ja, dat, dat vind doen? dat vinden opa en oma heel leuk, denk ik. Ga ja, maar even leuk bij elkaar staan. Ja. Dan maken? leggen wij het even vast op Polaroid. Een fotootje natuurlijk van het gezin, waarop, wordt, waarop iedereen netjes moet gaan poseren. Hoe het vertrek wordt vastgelegd. Nou, dat, dat duurt allemaal even. Ga ik ondertussen even vragen. U gaat naar Curaçao? We gaan naar Curaçao, ja. Even lachen. Even lachen, hier. Een van de radio moet natuurlijk even aan de kant. De dames die dit uh, trouwens organiseren, die hebben een uh, prachtig oranje, roze, rode achtige jurk aan speciaal uitgedost. Vertel eens Yvonne, wat zijn jullie aan het doen? Wij maken uh, fotootjes van de uh, reizigers. Wij zijn uh, zogeheten wachtverzachters. Dat is de professionele term van onze taak. En uh, daarbij zingen we ook nog liedjes voor de mensen die vertrekken. En dan weer aankomen ook. Het ja, geeft het wel een beetje weg, hè, de verrassing. Want uh, ik dacht, dan gaan we dan nu naar luisteren. Maar... Oh ja, nee, ik dacht, uh, ik vertel het even voor jullie. Ja. Maar we gaan, we gaan er ook naar luisteren als jullie het leuk vinden. Gaan we dat doen? Ik zou zeggen, wachtverzachters, take it on. Uh, zullen we het uh, jaarvlog voorbij doen? Ja. Het jaarvlog voorbij. 1, 2, 1, 2, 3. Het jaarvlog voorbij. Het is zomer lekker vrij. Vakantie begint al in de rij. En de meeste mensen die dan in de rij staan, die gaan naar Spanje. Meer dan 10% extra dan vorig jaar. Griekenland, Turkije erg populair. En het minst populair het lijkt Tunesië te zijn. 58% minder reizigers gaat die kant op. Het maar in de lens staat een geweldig groot. Pip jong of bejaard? Ja, dat was uh, het verbreken van toch een prachtige zongelied. Op Schiphol, Matthijs uh, Holtrop is daar en het is er uh, razend druk. 170.000 reizigers worden er vandaag verwacht. Gelukkig hebben we nog een verslaggever. Die staat in Linde Joris van der Kerkhof. Ja, hier zijn ook heel veel wachtverzachters uh, of loopverzachters. Pas uh, maar waar. Ja, prachtig woord zeg, ja. Uh, die, die, die loopverzachters uh, hier uh, zijn er de 260 mensen die in het dorp Linden wonen, gemeente Kuik. Ze gaan even de provincie Noord-Brabant Noord in. En uh, die mensen die, uh, verkopen allerlei dingen. Dat is voor het goede doel dan uiteindelijk. En uh, wat ze ook nog doen, is dan een thema hebben. En dat thema is dit jaar reclame. Goedemorgen, meneer. Bent u al aan het opruimen, deze blikje? Nee, deze nee, dat flesjes is nog van gisteravond. Uh, we hebben gisteravond uh, uh, met z'n allen... Iets opgebouwd, zo, zo gaat het Linde. Je zet van alles klaar. En uh, ja, dat moet ook even iets uh, bij gedronken worden. Het is ja. dus geen reclame, hoor. Nee, nee, dat groene, die groene flesjes van dat bier uit Amsterdam... met een bos en Zoet of is het, geloof ik. Mijn ballen zijn mijn reclame, staat daar. Ja. Uh, nou, het is uh, altijd ludiek, de reclame die hier is. En degene die er iets meer kan voor vertellen, is deze mevrouw hier. Mevrouw, stopt u even. Oh, ja, dan moet u even draaien. U hebt een hond uh, bij zich aan het touwtje. Mijn ballen zijn mijn reclame. Hoezo dan? Oh, heb je die prachtige ram gezien daar in de wijk? Oh, die, die daar, die heel daar heel mooie, nu ligt. Uh, hele mooie ballen en die zorgt voor heel mooi uh, nageslacht. Oh, oké. Okay. En dat is zijn reclame? Dat is de reclame, ja. Oké, okay, en dat is uw ram? Dat is onze ram, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, dat is mooi. Nou, dankjewel. Oké, okay, succes. En u maakt nog reclame voor het goede doel? Ja, uh, hier staat altijd een uh, club rond de Ronde tafel. En die uh, hebben altijd een actie met die Vierdaagse dat er uh, mensen lopen in een gesponsord shirt. En dat uh, gaat altijd naar het goede doel. En hier in Linden is een verzorgingspunt. Dus daar worden ze gemasseerd, ze krijgen eten en drinken. En uh, ja, altijd een heel gezellig gebeuren. Dat is mooi. Er is ook nog reclame voor een verzekeringsmaatschappij. Er is een pop en het hoofd daarvan is er afgevallen. En dan moet je even eh, naar Apeldoorn bellen. Ja, sommige van die reclames die, eh, begrijp je alleen maar als je gewoon het hele bedrijf erbij noemt. Er hangt hier ook nog een, um, een, een firma die gaat over uh, ontbijtkoek. Naar Pijnenburg happen en dan weer lekker doorstappen. Ik zag een uur geleden alleen het bord. En ja hoor, ze hebben uiteindelijk uh, die ontbijtkoek ook hierboven gehangen. Maar ze hangen... Heel erg hoog. Ik kan er niet bij. Kunt u erbij? Zullen we mij ook moeten tillen? Ja, dat, nou, dat kan wel. Ik Wilt u dat? Het niet, dan, ja. krijg <laughs> dan krijg ik het in mijn rug. Dan krijg ik het Nou, zo zwaar bent u niet. Nee. Er komt een wagen aan. Dan kunnen we opklimmen. Dan kunnen we die peperkoeken opeten. Nou ja, voor later dan maar weer. Voor de stevige wandelaars is er altijd nog... Linde mocht het wat saai worden. Daar wordt u op gewacht. Vier minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Belangstellende kunnen deze week allerlei oorlogsdocumenten bemachtigen bij een veilinghuis in New York. Topstukken waren onder meer dagboekfragmenten van nazi-dokter Jozef Mengele. En die uh, werden gisteren voor 170.000 euro verkocht. Mengele was tijdens de Tweede Wereldoorlog legerarts in Auschwitz. En voerde werkelijk gruwelijke experimenten uit op uh, Joden. Vandaag gaan er nog meer spullen uit de oorlog onder de hamer. We praten erover met David Barnow van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Meneer Barnow, welkom in de uitzending. Is dat eigenlijk veel, 170.000 euro voor dagboeken van Jozef Mengelen? Uh, ik vind het wel een beetje veel, maar de, de richtprijs was 300.000 tot 400.000 dollar. Dus dat heeft het niet gehaald. Ja, het waren dagboeken die niet tijdens de oorlog zijn gemaakt. Hè. Het was ver na die tijd. Het is ver na die tijd. Uh, het is in de periode dat hij uh, min of meer ondergedoken uh, zit in, uh, in Zuid-Amerika. En dan uh, ja, onder, onder verschillende schuilnamen. Soms zich moet verbergen en dan weer gewoon werkt. En het zijn. Ja, het is niet een uitgebreide beschrijving wat hij in Auschwitz heeft uitgespookt. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Hmm. Uh, wij begrijpen dat ze aan een, privé, een privépersoon uh, uh, zijn verkocht. Waarom niet aan een museum eigenlijk? Uh, uh, ik begreep dat het aan iemand verkocht is die er een privémuseum uh, oh, okay. uh, gaat starten. Het, het lijkt me niet de beste start voor een museum. Want. Uh, nou, ten eerste zal het, uh, daar kom ik niet uit, wel in het Duits of het Spaans We uh, zijn, ik denk in Duits. En dan gaat het, wat ik uit het uittreksel begreep, ontzettend veel filosoof, filosofie over Duitse filosoof heeft, filosofie gestudeerd. Maar ja, of hij nou geïnteresseerd zijn in de filosoof mengelen, dat vraag ik mij af. Mm, maar is, zijn het geen documenten waar u ook wel eens eventjes in zou willen bladeren? Want dat geeft natuurlijk misschien wel een beeld van uh, de persoon mengelen en zijn gedachten. Ja, dat, dat vind ik een beetje moeilijk. Want wij zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in wat hij uh, in, in uh, Auschwitz gedaan heeft. En als hij daarop zou reflecteren, zou dat interessant zijn. Maar ja, zo spot is hij ook weer niet. Nee, want uh, daar kijkt hij dan inderdaad niet op terug. Alhoewel hij wel schrijft, ook steeds, ook uh, geloof ik in deze dagboeken, dat hij zichzelf niet echt schuldig achter. Nee, zeker niet. En uh, als je filosoof bent, kan je natuurlijk uit een heleboel filosofische schriften halen dat. De mens niet gelijk is, maar ongelijk, en dat uh, het heel goed is om de wereld te bevrijden van uh, mensen die niet deugen, et cetera, et cetera. Nee, dat lukt wel. Ja, maar nee, het is niet iets uh, wat mijn instituut zou willen hebben, laat staan, dat we ervoor zouden gaan betalen. Nee, en uh, u zei het net al in Spaans, omdat hij destijds in, in Latijns-Amerika zat, Nee, Ja, was dus dat kan, kunnen we niet. Hier, hier staat het in het Engels, maar ik kan me niet voorstellen dat hij het in het Engels heeft zitten schrijven. Ja. U heeft de hele catalogus doorgespitten, hebben wij begrepen. Zijn er stukken bij u die u wel zou willen bemachtigen? <laughs> ook niet. Ook dus niet? Eerste, nee. Het, uh, nou, het is heel veel uh, foto's van, uh, van militairen en vooral heel veel uh, Duitse militairen en waffen-SS'ers. Maar er zit bijvoorbeeld ook een, een, uh, een uniform van een, uh, nou, van een Nederlandse waffen-SS'er, uh, legioen Nederland. Uh, dat staat daar te koop voor, voor, wat is het, 4000 dollar. Maar ja, wij doen niet uniformen. Ik kan me voorstellen dat een museum, wat zich helemaal op militaire dingen richt, dat die zegt, ja zo'n uniform past, past mooi bij de collectie. Wat vindt u er eigenlijk van dat dit gewoon via een privé veiling, commerciële veiling, wordt verkocht? Ik ben tegen dit soort veilingen, omdat dat betekent dat mensen minder makkelijk geneigd zijn om spullen uit de oorlog aan, aan musea of, ja. of mijn instituut te geven. Omdat ze dan opeens denken, hé, hey, ik stuur het naar Amerika, dan brengt het heel veel geld op. Ja. Dus wat dat betreft, uh, het, het creëert een markt die er al lang is. hoor. Dat, uh, we hebben in Nederland hebben we ook uh, veilingen waar dingen verkocht worden, maar niet met dit soort gekke prijzen. Nou, goed. Hartelijk dank voor uw uitleg, David Barnaal van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Goedemorgen.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 lethargy of coma. Voorlopig houden de hoge temperaturen nog aan, zeggen weerkundigen. Op sommige plekken zijn daarom maatregelen genomen. Zo mogen inwoners van Chicago hun gazonnen niet maaien... en moeten ze hun auto's zo min mogelijk stationeer laten draaien. Dat om de vorming van extra smog te voorkomen.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Heel veel meer over het akkoord over Griekenland. En over de redding van de euro vindt u op onze website nos.nl. En dan is het natuurlijk de vraag, na nou het bereiken van dat akkoord is hiermee de rust teruggekeerd op de financiële markt. Hoe zit dat bijvoorbeeld met Italië? Het land kent turbulente tijden. Vorige week nog streek het land langs de financiële afgrond. Er werd toch ook een forse bezuinigingsoperatie afgekondigd. De rust op de beurzen is weliswaar weer teruggekeerd. En ook het Brusselse akkoord van gisteren helpt. Maar ja, de politieke verdeeldheid is groter dan ooit. Correspondent Bas Mesters in Rome. was waarom rommelt het toch zo binnen de regering? Ja, vorige week was iedereen het even eens om die bezuiniging erdoor te jassen. Maar eh, toen dat gebeurd was, is men meteen weer volop gaan ruzien. Eh, deze week was er een dramatische zitting in het parlement... waarbij eh, de meerderheid instemde voor de ar arrestatie van een corrupte partijgenoot van Berlusconi. En dat kwam totaal onverwacht voor Berlusconi omdat hij altijd was gesteund door de Lega Nord in het verleden, als het rondom justitiezaken moest worden gestemd. En nu liet een groot deel van de Lega Nord Berlusconi in de steek. Ja, en, en, en hoe, is de, hoe is de opluchting in Italië? Want ik neem aan dat ze toch wel zeer blij zijn dat er een akkoord ligt hè, over Griekenland en de euro. Ja, zeker. In Italië is er altijd op aangedrongen dat er een Europese aanpak zou zijn. Je ziet ook op de beurs enorme stijgingen van de koersen van de banken en van andere bedrijven. En Berlusconi heeft in Brussel gezegd dat hij... No, uh, heel veel complimenten heeft gehad vanwege de bezuinigingen... die in Italië zijn aangekondigd. En hij beklemtoonde ook nog eens een keer dat Italië een heel solide land is. Omdat bijvoorbeeld in Italië 75% van de mensen hun eigen huis bezit. Het grootste deel van de staatsschuld in handen is van Italiaanse instellingen. En uh, dat Italië het tweede maakindustrie van Europa heeft. Dus hij heeft een, um, een mooi promotiepraatje gehouden... wat ook deels waar is, zeg maar om uh, aan te tonen dat de aanval op Italië... meer een gevolg van speculatie was en, uh, en politieke problemen... dan dat er daadwerkelijk nu al acute problemen voor Italië zouden zijn. Oké, okay, maar dat is dus de boodschap voor de buitenwereld. Intern rommelt Dat je zei het al. Waarom kan Berlusconi niet meer rekenen... op die onvoorwaardelijke steun van zijn coalitiepartner, Lega Nord? Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat er binnen die partij uh, oneenigheid is. Um, de Lega is een partij die is opgericht uit afkeer van corrupte en potverterende politici in Rome. Maar nu verwijt de achterban van de Lega, Umberto Bossi, de leider... dat hij zelf eens deel uit, gaat uitmaken van die klik die de baantjes uh, elkaar toespeelt. En binnen die partij is uh, de Lega-minister van Binnenlandse Zaken opgestaan om die kritiek op Bossi te verwoorden. En, ve en hij heeft dus de meeste parlementariërs die uh, dus tegen Berlusconi stemden deze week bij een uh, parlementaire zitting aangevoerd. Dus het is vooral een intern probleem binnen de Lega Nord. Ja, maar ondermijnt dat toch de regering Berlusconi ook? Ja zeker, um, want Berlusconi heeft eigenlijk altijd kunnen regeren alleen maar dankzij de steun van de lega en door wat andere parlementariërs erbij te kopen wanneer dat nodig was. Maar goed, als die lega begint te verbrokkelen um, dan wordt het heel moeilijk om die meerderheid te behouden. En er zijn dus ook mensen die denken dat het na de zomer wel eens mis zou kunnen gaan. Hoe denken de Italianen hier eigenlijk over? Kan de regering nog wel op steun van de bevolking rekenen? Nee, de Italianen hebben er echt de buik van vol. En ja, een regering valt in elk land, in elke democratie alleen... Uh, als de politici het niet meer met elkaar eens zijn als, als de regering een minderheid heeft. Nou, in Italië heeft de regering al lang een minderheid bij de bevolking... maar wordt het intern nog uh, wordt het steeds in stand gehouden. Er is een Facebookpagina geopend uh, door een man... met alle misstanden die er uh, plaatsvinden binnen de politiek. En die man heeft binnen een week 350.000 aanhangers Zo. gevonden. Hij noemt zichzelf Spider Truman. En daar somt hij uh, allerlei vormen van vriendjespolitiek op... Hoe bijvoorbeeld de vrouwen van parlementariërs onder begeleiding van bodyguards boodschappen gaan doen in Rome. Hoe eh, allerlei bedrijven de parlementariërs korting geven. Hoe er parlementariërs zouden zijn die hun laptop laten verdwijnen om dan het geld te incasseren bij de verzekering. De Italianen wisten de meeste dingen wel. Maar nu zij zoveel moeten inleveren als gevolg van de bezuinigingen zetten deze gunsten voor politici extra kwaad bloed. En uh, dat, uh, dat voel je hier in Italië. Ja, dat kan ik me voorstellen. Basmesters vanuit Rome tot zover Italië. Straks praten we verder over die Europese reddingsactie voor Griekenland. Blijf luisteren. Dan naar de Tour, want gisteren zou het gaan gebeuren... in die 18e etappe die finishte op de Galibier. Eh, Contador heeft het gezegd. Maar, Sebastian Timmerman, goedemorgen. Het ging ook gebeuren, maar niet door Contador. Ja. Daar was opeens Andy Sleck... Ja, dat was inderdaad opeens Andy Sleck en nog eerder dan verwacht, want ik was er eigenlijk een beetje bang voor dat uh, de renners over de eerste twee calls heen bij elkaar zouden blijven en dan inderdaad aan de voet van de Galibier uh, zouden gaan strijden. Uh, de grote namen voor het algemeen klassement. Maar Andy Sleck ging al een berg eerder op de iswaar, koos hij al uh, de aanval en niemand kon mee op dat moment. Uh, niemand wilde misschien ook nog wel mee, maar een aantal renners ze ongetwijfeld niet uh, hebben gekund. En zo pakte Andy Slek uh, met de hulp van onder andere Joost Postema en Maximo voor ploeggenoten die meezaten in de ontsnappingen van de dag... in een nul van tijd uh, dik drie minuten bij elkaar. Uiteindelijk loopt dat op de uh, Galibier nog wel ietsje terug. Komt hij 15 seconden tekort voor de gele trui, uh, om de gele trui over te nemen van Thomas Veuclair. Dus de Fransen zijn ook nog steeds blij. Maar alle reden voor Amnestyk om ook uh, blij te zijn, want uh, ja, hij heeft toch gisteren even behoorlijk uitgehaald. Nou, ja, en je zei het al, dat geel hangt nog steeds onder de schouders van Veuclair. Die reed zich volgens mij helemaal leeg gisteren. Ja, die reed zich helemaal leeg. En uh, de ontlading was heel mooi om te zien bij het publiek. Toen bekend werd uh, dat Veuclair dus nog het geel had met die 15 seconden... Uh, zelfs op de tourradio. dat is dat officiële informatiekanaal... dat heb ik iedere dag op mijn rechter oor. Daar worden uh, zeg maar de nummers van de koplopers op voorgelezen. Daar wordt, wordt op voorgelezen uh, hoeveel kilometer er is afgelegd. Nou, eigenlijk alles. Maar uh, toen dus Verclair over de streek kwam... schreeuwde daar iemand in het Frans ook... dat Verclair de gele trein nog steeds had. Ja, ze worden gek. En het podium voor Verclair komt uh, natuurlijk steeds dichterbij. Nog één nog volhouden in de bergen... En een goede tijdrit rijden. En het zou, zou het kun, zomaar kunnen zijn dat hij op het podium staat in Parijs. En Contador moest lossen. Werd op een forse achterstand gereden. Jij hebt hem met de motor uh, naast hem gereden. Naast Contador. Kunnen we hem afschrijven? Ja, ik vrees van wel. Uh, we hebben ooit een keer uh, Lens gehad in de, in de Tour. Die kreeg ook een enorme inzikking. En die won vervolgens de dag na De rit pakte met geel en won de Tour. Maar achteraf bleek dat hij dat niet zuiver had gedaan. <tied> nee, uh, ik zie Contador niet meer... Uh, niet meer uh, terug opstaan en zo uithalen zoals hij in het verleden heeft gedaan. Hij moest er echt serieus afgisteren. Hij had moeite om in het wiel te blijven van renners die hij normaal met twee vingers in de neus wist te lossen. Uh, het zou mij heel erg verbazen als door vandaag nog weer een tik weet terug uit te delen. Ik denk dat dat uh, voor deze Tour klaar is en dat hij erachter is gekomen... dat Giro en Tour uh, uh, Anno 2011, en zo zwaar als ze waren dat dat gewoon te zwaar was en dat hij bovendien met de knieblessure die hij heeft opgelopen in deze Tour, dat hij gewoon tekort komt. Komt dat doorweg, maar de Tour is nog lang niet beslist. Hoort u meer over na half negen in de Tour Ontwaakt. Ik zei het al even, we praten zo verder over de Eurotop en het akkoord voor Griekenland. De rekening, die ligt er. Maar wie gaat hem betalen in Europa? Dat is de grote vraag. Daar gaan we het zo over hebben. Verkeersinformatie, daar kan ik heel kort over zijn. Er zijn geen files. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er is heel lang over gepraat, het werd ook nog spannend... maar uiteindelijk ligt er dan toch een nieuw akkoord voor hulp aan Griekenland. En voor het eerst schieten de banken ook de hulp om de eurocrisis te bezweren. De banken steken er de komende jaren minimaal 37 miljard euro in. En dat bedrag kan nog oplopen tot zo'n 50 miljard. ING-econoom Karsten Brzeski, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Brussel, want daar zit u. Um, meneer Brzeski... Um, het zat er natuurlijk wel in hè, dat ze eruit zouden komen... naar het akkoord tussen Duitsland en Frankrijk. Maar dat akkoord moest wel eerst gesloten worden. Nee, inderdaad. En ik denk dat toch een heel grote doorbraak is voor Europa, voor de, voor de eurozone. We hebben eindelijk duidelijkheid hoe wordt omgegaan met Griekenland. En we weten uiteindelijk veel meer dat Europa, um, of dat de landen van de eurozone in ieder geval, de euro niet laten vallen. Nee, en Rutte heeft gezegd dat het pakket is solide, zo solide dat Griekenland uiteindelijk weer op eigen benen kan staan. Hoe schat u dat in? Is dat inderdaad zo? Nou, dat moeten we blijven afwachten. Het punt is dat Griekenland nu heel veel tijd krijgt van, van Europa... Um, om aan te tonen dat ze wel weer op eigen voeten kunnen staan. Um, maar ja, goed, we moeten hier echt afwachten. Het gaat heel lang duren. Ja, want dan moet Griekenland uiteindelijk ook wel weer... de economie zien aan te zwengelen. En dat is misschien wel heel lastig voor dat land op dit moment. Zeker. Um, en nu moet het vooral uit eigen kracht komen. Nou, we hoorden ook gisteren iets over een mogelijke Marshallplan voor, voor Griekenland. Maar zonder, zonder details. Dus er komen nu ook nog meer Europese investeringen naar Griekenland. Maar het zal heel lang duren om uit deze recessie uit te komen. Om verder te bezuinigen. Um, ja, dus Griekenland heeft zeker 10, 20 jaar nodig om weer op eigen voeten te kunnen staan. Laten we een paar punten uit het akkoord doornemen. Eerst maar eens um, die 109 miljard, waar ze het over hebben... Of doet dat bedrag er niet zo heel veel toe? Jazeker, want dat is het bedrag wat nodig is om Griekenland nu op, op langere tijd van de, de financiële markten los te halen. Zodat, dus Griekenland hoeft zich niet meer um, zelf te financieren. Dus dat bedrag doet er heel veel toe. Dan naar het bedrag dat voor rekening komt van uh, banken en andere financiële instellingen. Dat ligt rond de 37 miljard euro. Kan nog oplopen naar 50. Um, um, eventjes naar u, want u bent van ING. Um, u kunt niet spreken namens uw bank. Maar de ING is wel de enige bank, uh, Nederlandse bank die een bijdrage levert. Dat geldt ook voor Société Generaal, Commerzbank, in algemene zin. Is dit voor banken een zware last? Het is gewoon, um, gewoon een, een, een duidelijk gewoon signaal... dat ook gewoon de banken bereid zijn om Griekenland verder te helpen. Dus het is in het belang van iedereen... dat de, de, de Monetaire Unie gewoon blijft overleven. Ja. En, uh, en dat is het. Ja, maar hebben banken hier last van? Is dat een groot bedrag voor ze? Dan moet je gewoon echt naar, naar elke elk bank individueel kijken. Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar, maar ze gaan geld verdienen. Verliezen toch, hè? Dit, dit kost gewoon geld. Dus je, je gaat gewoon opnieuw investeren. Dus um, er is een klein gedeelte van die privé zoals we dat nu begrijpen, um, wat echt een onmiddellijke verlies is. Dat is het terugkopen van, uh, van obligaties. Hmm. Alles andere is voor het uitsmeren van, uh, um, ja, van obligaties... met langere looptijden. Um, dus dat blijft heel moeilijk om te zeggen. Ja, en de, het gaat op vrijwillige basis, maar ja, hoe vrijwillig is dat? Dan kunt u daar iets over zeggen hoe dat dan in zijn werk moet gaan. Nee, ik denk je, je hebt gewoon um, de, de internationale bankorganisatie die dus met de leden heeft gekeken, dus om gewoon al Griekenland te helpen. Ja. Dus dat vrijwillig komt niet vanuit de sector... Die zeggen gewoon wij helpen mee om Griekenland uh, weer op eigen voeten te kunnen laten staan. Ik wil even naar de renteopleningen van Griekenland. Die gaat omlaag, um, naar 3,5 procent. De looptijd wordt ook nog eens verlengd. U dus zei al, daardoor krijgt Griekenland ook extra tijd. Maar het geldt ook voor Ierland en Portugal. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk. Ook weer voor Ierland en Portugal... Um, ook deze landen krijgen meer tijd. Um, dus dat is nodig. Je, je, moet, je moet tijd kopen... doordat elk land weer onder bewijs kan stellen... dat ze in staat zijn om te bezuinigen... om weer economische groei te krijgen. Um, dit betekent natuurlijk ook gewoon een beetje dat het straffende element van die leningen een beetje verdwijnt. Hoor. Want dat was, een jaar geleden was dat punt nog... er moest een heel hoge rente worden betaald... zodat uh, deze landen echt een straf moeten voelen... voor een Europese lening. Nou, dat element verdwijnt er een beetje. Omdat ook duidelijk was, ja, als je een heel hoge rente betaalt... wordt je schuld ook niet uh, houdbaarder. Wat kunt u zeggen over dat Europees noodfonds... want dat is misschien ook nog wel een opvallend punt uit het akkoord... dat, dat Europees noodfonds, dat wordt uh, ja, misschien een soort huisbankier... als we het zo kunnen zeggen, dat is ook flexibeler wordt dat in de toekomst. Wat, wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat, dat noodfonds is volgens mij cruciaal om gewoon die besmetting... waar iedereen het over heeft, te voorkomen. Het, het noodfonds wordt een soort van, ja, van Euro Europese monetaire fonds. Een soort van, tegen, uh, van ja. counterpart voor, voor het, van het IMF. En, en dat is nodig om gewoon, indien nodig... Als, als, als, als je ziet dat gewoon de rente oploopt in andere landen... om snel te kunnen ingrijpen. Betekent, um, dus, ja, betekent ja. dat bijvoorbeeld nu Italië daar al... hoewel het daar met de economie natuurlijk niet eens zo heel erg slecht gaat. Die hebben ook een sterke economie economie die nu daar al aan kunnen kloppen voor steun? Nou, dus dat blijft met je afwachten. En zoals va al vaak hebben we dat de duivel toch in het detail zit. Dus de ja. vraag is wanneer mag een land echt aankloppen? Ja. Maar het idee is dat een land mag aankloppen voordat het echt heel erg is. Dus voordat ze een bail-out moeten krijgen. Nou is uh, Europese leiders vaak verweten dat ze geen daadkracht tonen, dat er überhaupt geen Europees leiderschap was. Hebben ze hiermee laten zien dat, dat ze dat wel hebben? Ik denk dat we dat nu duidelijk gisterenavond hebben laten zien. Er is daadkracht, er is een duidelijk signaal gegeven. We weten waar we met de Monetaire Unie verder naartoe gaan. Dus we gaan verder naar die, die solidariteit binnen de eurozone. Een klein stukje ook meer richting die transferunie. Maar tegelijkertijd blijft er de mogelijkheid... dat er ook een schuldherstructurering plaatsvindt, in kleine mate. Ja. Dat moet ook voor rust zorgen. Wat verwacht u zo dadelijk bij de opening van de beurs? Ik verwacht toch weer een positieve reactie op de beurs... Um, en de komende dagen moeten we ons ja toch vertellen. Um, want dan zit iedereen nog een keer naar de details te kijken van het akkoord. En ook een beetje te, te rekenen. Dus hoe lang deze heel positieve sfeer van, van gisteravond uh, blijft aanhouden... is moeilijk te zeggen. Maar vanochtend denk ik toch een positieve reactie. We gaan het zien na negen uur met u samen. ING-econoom Karsten Brzeski. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Negen minuten voor acht. Laten wij nog eventjes naar Joris van der Kerkhof gaan in Linde. Hoe laat worden daar de eerste wandelaars verwacht, Joris? Nou, er zijn er een paar die, die al uh, over het parcours uh, lopen. Over het, uh, over de, uh, over het fietspad uh, als je het dorp binnenkomt lopen. En onder de boog uh, die je dan uh, tegenkomt. Waar uh, straks nog wel mensen van het gilde gaan staan om de mensen welkom te heten. Hier staat een meneer die heel graag had, uh, had meegelopen... Uh, de afgelopen 15 jaar uh, hebt u hier meegelopen en bent u hier ook uh, het dorp ingelopen. Wat was het? U hebt nu last van uw knie, maar, dus u kon niet meelopen. Wat is er zo speciaal dat u hier nu deze ochtend komt staan? Nou ja, de jongens zijn een beetje armoedig eigenlijk allemaal. Ik vind het jammer dat je nou, namelijk niet kan lopen. Ja, ik, ik had het graag gedaan, maar ja, ik heb speciaal twee vrije dagen genomen om hier te zijn. Om de mensen aan te moedigen. Gisteren in Groesbeek en, en vandaag hier. En niet in Nijmegen dan, op die, nee. uh, die gladiola-toestand. Nee, nee. Nijmegen kom ik gewoon niet in. Het is te druk. Dus ja, ik zit nou hier gewoon echt te genieten. Nou, dat, is ook, dat is ook mooi. Vooral het moment dat er eigenlijk nog niks gebeurt. Die stilte vind ik persoonlijk eh, wel heel erg mooi. Het dorpje Linden bereidt zich voor. 260 inwoners doen bijna allemaal mee om eh, de Vierdaagse te ontvangen. Ze hebben ieder jaar een thema. Hè. Het thema is reclame. En er is hier één grappig standje eh, waar ze eh, geld mee eh, proberen te verdienen. Daar staat een pop. Die staat een beetje... Te wiebelen en er is een box waar geluid uit komt. Even de microfoon bij. Ja. Like. Oh, dat gebeurt ook nog in het Chinees. Nou, je kunt hier Please op een knopje enjoy. duwen. Ja, en dan druk ik op het knopje. Oh. Dit is uh, gewoon zo'n uh, elektrische piano. En er is een uh, systeem bovenop gezet waardoor uh, het uh, als een soort trekzak fungeert of zo. Dit zijn plastic dingetjes die de piano aanraken en dit liedje uh, laten horen. Je kunt geld doneren voor het goede doel... en de zes verschillende verenigingen die er hier zijn in Linden. En dan hoor je dit. Mooi, hè? Vind je niet? Ik vind het wel mooi. Maar ja, goed, jullie hebben weer andere muziekjes, toch? We vinden het prachtig, we zijn er stil van... Ja, wil je nog een keer horen? Nou, doe dat maar, maar dan snel. Nou, komt hij, komt hij, komt-ie. Nog een keer induwen? Nou, ja, kom. Ja. Oh. prachtig. Oh. Nog Dank. een keer, nog een keer. Dankjewel je wel, Joris. Tranen van die mogen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. De Franse pers vooral aandacht voor het slagen van het overleg in Brussel... waarbij Le Monde niet laat de credits voor Frankrijk te vermelden. Volgens de krant heeft het Frans-Duitse koppel de onderhandelingen vlot getrokken. Ook in Le Figaro aandacht voor het koppel Sarkozy-Merkel. Maar de krant gaat ook in op de inhoud... en stelt dat het akkoord een sterke politieke boodschap is. Het toont aan dat de eurozone Griekenland niet laat vallen, stelt Le Figaro. Ja, toch ziet ook het Duitse blad Der Spiegel dat Sarkozy zijn zin heeft gekregen. Sarkozy drukt zijn zin door wat betreft het Waarborgfonds op de website. Merkel had immers aangekondigd... dat er geen grote stappen zouden worden genomen. Ze vond de top te kort voor het begin. En overbodig schrijft de krant. In de Zeit niets over eventueel falen van kanselier Merkel. Daar wordt de nadruk gelegd op de rol van de banken in het noodpakket. Dat was ook een nadrukkelijke eis van de Duitsers. de Deutsche Zeitung citeert Merkel en die zegt... dit is een goede dag. De krant benadrukt de uiteindelijke eensgezindheid van de eurozone... Van de resultaten overigens al aan de vooravond van de top in Berlijn... werden voorbereid door Merkel, Sarkozy en het hoofd van de Europese Centrale Bank, Trichet. Volgens de Volkskrant gaat de samenwerking tussen Merkel en Sarkozy niet helemaal vanzelf. De krant heeft een analyse gemaakt van negen foto's van lastige ontmoetingen. Ja, daar is hij zo'n onhandige kus tussen beiden. Volgens de krant verkrampt Sarkozy, de man van de fysieke contacten bij Merkel. Alle spieren zijn gespannen, zijn mond heeft in een ongemakkelijke glimlach... en zijn armen zo harkerig, alsof hij stuk bezemstil in de mouwen heeft. Toch weten beide dat ze elkaar nodig hebben. Dat bleek de afgelopen dagen wel. Nou, nog ander nieuws in de kranten, want de Tour is afgelopen jaren zelden zo spannend geweest. Na de rit uh, over de Galibier moet vanmiddag rond zes uur meer duidelijk zijn. Naar de Alpe d'Huez dan, die staat vandaag op het programma. Dan moet er meer duidelijk zijn over wie er als winnaar naar de Champs-Élysées rijdt. Het AD heeft op de voorpagina een grote foto van de winnaar van gisteren. En die slecht Met gebalde vuisten in de lucht kwam hij over de finish. Trouw kiest voor een foto van de huidige gele druidrager. Thomas Veuclair. Met een verbeter gezicht reed hij zichzelf gisteren naar boven. De kans is groot dat hij de gele trui vandaag dan wel kwijt gaat raken. Hm? Al zeggen we dat al dagen. <laughs> en dan het volgende hoofdstuk in het afluisterschandaal rond Nieuws of the World. Nieuws International meldt dat Matt Nixon, reportagechef bij de Sun is ontslagen als gevolg van een intern onderzoek. Er zou bewijs zijn ontdekt dat hij betrokken is bij het afluisteren van telefoons. Opvallend is dat hierover niets te vinden is op de website van de San. Nixon werkte een half jaar bij de San en was eerder een medewerker van News of the World. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam houdt behalve patiënten ook het ziekenhuispersoneel bezig. En trouwens te lezen dat de epidemie van de multiresistente bacterie leidt tot onrust onder het ziekenhuispersoneel. Daarom heeft de beroepsorganisatie nu 91 een meldpunt geopend. Daar kunnen Maastad medewerkers anoniem hun ervaringen en problemen melden. Volgens de beroepsorganisatie kunnen de meldingen aanleiding zijn om soortgelijke epidemieën te voorkomen. Tot slot nog even naar het AD. Er is ergenis in een villa-wijk in Hilversum over een frietkraam. Omwonenden vinden de snackbar met reclamebord geen zicht in hun chique wijk. Volgens de eigenaar van de frietkraam is zijn kar voor de buren niet eens zichtbaar. Nou, toch hebben de buren procedure aangespannen. Bij de Raad van State wordt vervolgd dus. Meer over de euro en het akkoord gisteravond gesloten in Brussel. Na acht uur dan hebben we reacties uit de Nederlandse politiek. We spreken Plasterk van de Partij van de Arbeid en Koolmees van D66, Tweede Kamerleden. Die zullen reageren op dit akkoord waarin het wel lijkt alsof minister De Jager een beetje zijn zin heeft gekregen. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Die tweede strijd in deze etappe. Die strijd tussen de klassementsrenners. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Ja, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Volg de tour van dag tot dag. De Rabo-Renners gaan in de Alpen nog wat laten zien, zei Erik Breuk in gisteren. Via Nederland 1, NOS.nl en elke toerdag vanaf 2 uur... Peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Radio Tour de France. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.